Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zit iemand vast die een aanslag wilde plegen op een coronapriklocatie. De man van 37 wilde een vuurwerkbom laten ontploffen in het oude stadhuis in Den Helder... waar nu mensen gevaccineerd worden tegen corona. Het Openbaar Ministerie ziet dat als een misdrijf met een terroristisch oogmerk. Niet alleen omdat het zou gaan om iets heel gewelddadigs... maar ook vanwege de grote maatschappelijke gevolgen. De man zit al een paar weken vast... en blijft voorlopig ook vastzitten... hoe ver die was met de plannen voor zijn aanslag is niet duidelijk. Voor de zesde nacht rij waren de rellen in Noord-Ierland. In Belfast ging een bus in vlammen op. politie werd bekogeld met stenen... en zeven agenten raakten gewond. De onrust komt onder andere door de brexit. Daardoor zijn er nu strengere grensregels... tussen Ierland en Noord-Ierland, zegt correspondent Tim de Wit. Protestantse Noord-Ieren voelen zich ontzettend benadeeld... ook door deze brexit-deal. Zij hebben het gevoel... Dat... ...dat door deze Brexit-deal Noord-Ierland steeds verder afdrijft van Groot-Brittannië. Nou, vandaar dat je ook ziet dat deze rellen uitbreken in protestantse wijken met name. De regering van Noord-Ierland is in spoedzitting bijeen. Een sleepboot van de kustwacht trekt op dit moment een zeecontainer door de Waddenzee. Gisteren vielen vijf van die dingen van boord in de buurt van Ameland... ...bij een schip dat op weg was naar Rotterdam. Eén is er dus teruggevonden. Daarin zit het brandbare assenton. De vier anderen zijn nog spoorloos. Op Ameland hopen ze dat de containers snel uit de zee zijn. Het is sowieso afval wat er in de zee ligt. En als je dan een aceton hebt, wat ze doen, dat is een vloeistof. En dat is helemaal niet leuk volgens mij. Dat is vergif. Het schip zelf ligt inmiddels in de haven van Rotterdam. Het weer vrijwel overal droog. Soms eventjes zon en een graad of 9. Morgen kan in het noorden een beetje regen vallen. Het wordt dan 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, welkom bij het tweede uur van ZFM Lunchroom. Nog van twee tot drie hier te horen op ZFM Zandvoort. Ook via de webcam natuurlijk, www.zfmzandvoort.nl. Goed dat je luistert. Dit is ZFM Lunchroom. Met het nummer Cheer Up Baby. Ja, als openingsnummer van de tweede uur van ZFM Lunchroom van deze zonnige 8 april. Donderdag is het. En uh, ja, we gaan de komende uur ook nog uh, met jou de laatste uh, informatie uh, met je delen over Zandvoort en de regio. Het laatste nieuws. We bespreken zometeen nog even het corona herstelplan van de gemeente. We hebben natuurlijk ook weer een recept van de dag en dat alles afgewisseld. Met uh, goede muziek. En uh, ja het volgende nummer dat klaar staat, Lucie, dat, uh, dat is ook wel leuk. Want uh, die hadden we vanochtend allebei uh, ingestuurd. Ja. ja, leuk was dat. Het was uh, de artiest van de dag. was uh, is natuurlijk Anouk, dat hebben we al gemeld. En uh, toen vroeg je van, weet jij nog een leuk nummer van Anouk? En toen dacht ik van, nou, dan noemen we deze. En toen zei jij van... Uh, ja, die uh, heb ik er al in gedaan. Die ja. heb ik er al in gedaan. Ja, ja, ja. En... Uh, dus uh, dat is, Welk nummer is dat? Waar gaan we naar luisteren? Uh, Girl van Anouk. Ja, en uh, die, die kent iedereen denk ik wel een beetje. Is al wat ouder nummer wel, 2009. En uh, ja, de, de laatste jaren maken ze niet meer echt uh, veel muziek natuurlijk. Nee, maar dat komt ook door de corona. Zij hebben natuurlijk heel veel last van, omdat zij best wel een, een groot risico is. De mist voor haar is corona echt... Uh, ja, inderdaad. Dus ja, ja haar we zien ook. hem nog wel regelmatig natuurlijk ja, ook bij de Voice. Ja, het schermpje bij de Voice. Ja, dus en dan is ze gewoon nog wel de oude wedstrijd Anouk. Ja, ja, en uh, die energie van de zangeres Anouk die is ook terug te horen in dit nummer. Hier is het nummer A Girl van Anouk dus, artiest van de dag. Van Anouk dus, op ZFM Zandvoort in de ZFM Lunchroom. En uh, ja, we gaan het even heel kort over geld hebben. Want uh, er gaat 10 miljoen natuurlijk uitgetrokken worden voor een corona-herstelplan in Zandvoort. Dat was al enige tijd bekend. Maar ja, waar gaat dat geld nou eigenlijk allemaal naartoe? Want we moeten sterk uit deze crisis komen. Althans, dat is de belofte van de huidige coalitie. Uh, nou, er wordt geld uitgetrokken voor sport, voor de voedselbanken... Uh, voor zorg en welzijn natuurlijk. Voor de stichting op pluspunt, uh, de bibliotheek, voor het jongerenwerk. Uh, er wordt rekening gehouden met het werk en inkomen van de ondernemers. Die worden begeleid naar eventuele alternatieve opties om uh, inkomen uh, te genereren. Maar er wordt ook een uh, onderdeel daarvan. Dus ook om de toerisme en een economie weer een beetje op gang te krijgen. Er wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor ondernemers binnen het Formule 1 Site Events-programma. Dit voor facilitaire kosten zoals stroom, water en beveiliging. Uh, verenigingen, ondernemers en bewoners kunnen een beroep doen... op extra subsidie voor activiteiten die coronaproef georganiseerd zijn. En daarnaast wordt een nieuw terrassenplan gepresenteerd... om de horeca in de zomer meer ruimte te geven. Vorig jaar hebben we al gezien, werd er al geëxper geëxperimenteerd door de Haltstraat uh, gedeeltelijk uh, af te sluiten... zodat ondernemers hun terrassen breder uit konden zetten. Ja. En dat uh, werd uh, echt uh, vreselijk gewaardeerd door uh, uitbaters zowel als gasten. Want ze vonden het allemaal geweldig dat ze heerlijk konden zitten... Ja. en rustig konden lopen zonder iedere keer een auto die door de Haltstraat scheurt. En met dit ja. en meer maatregelen omtrent toerisme en economie... is uh, 687.000 euro gemoeid... Voor alle overige de, hey. maatregelen in het corona-herstelplan is 60.000 euro beschikbaar gesteld. Ja, ja, het, ja. Uh, het is een flink bedrag. Inderdaad, ook deze voor de toerisme. 600.000 van die 10 miljoen is een flink stuk. Daarvan. Ja, maar ook voor uh, de voedselbanken wordt een behoorlijk bedrag uit. Uh, ja, onder. Ja. 552.000 uh, euro wordt ervoor uitgetrokken. En. Uh, voor uh, senioren en veiligheid, uh, dat is dan zeg maar. Uh, de, de, de, de, zorg de zandstroom, nee, de ja. zandstroom wordt 158.000 vooruitgetrokken. Ja. Dus het is niet allemaal naar. Uh, nee, inderdaad. Uh, nee, inderdaad wel een, in een flink deel. Maar het is ook belangrijk dat het toerisme weer uh, de stroom daarvan een beetje weer hersteld kan worden. En, en natuurlijk uh, weer beter deze zomer dat het allemaal gaat uh, verlopen. Ja, laten we. Ja, dat, dat ook. Had jij eigenlijk nog een uh, suggestie gehad voor het herstelplan? Want je kon als bewoner natuurlijk ook insturen. Wat had jij jou bijvoorbeeld? Uh, nou, ik dus, vind het uh, ik vind uh, de Halstraat dicht doen uh, tijdens de zomermaanden vind ik een heel goed plan. Want dan kun je ja, dat gewoon de erin houden. Inhouden, dat. Ja, dat zou ik erin houden. Ja, ja, ja, ja zeker. Nou, helemaal goed. En uh, we gaan weer even over naar muziek. En zo meteen gaan we nog even met oog en oor de Zandvoortse Badplaats door. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar het nummer Arrow van uh, Half Alive. Hierop zit Femm's antwoord. Life begins to happen. When I plan something else. Trying to be somebody. But all I got was someone else. My plan's always changing. Always rearranging. No, Slow it down, release control. Slow and steady, let me know. Life begins to happen. I planned something else, trying to be somebody, but all I got was someone else, but my plans always changing, always rearranging, No, oh, slow down, release control, slow and steady, let me know, the hardest pain is to be. In your heart. Now I'm restless, running from the present I, I know my mind's been cheating, thinking that I would arrive But my plan's always changing, always rearranging you No, know? Slow it down, release control, slow and steady, let me know Thinking where I went wrong. This heart is a beat, beating slowly. Missed a chance at what I could become. I know that I can't run forever, but I can't stand still for too long. This heart is a beat, beating slowly. ZFM Stanford. In de ZFM lunch doen we natuurlijk nog steeds. En uh, ja, Lucie, we gaan uh, nog even wat uh, nieuws bespreken. Of tenminste, nou ja, een beetje wat leuk... Uh, we leuker... gaan even met oog en oor de bakplaatsvoort. Ja, Zul dat zeg je doen? goed. Ja, ja. Ja, ja. En want ik heb iets heel leuks. Nou, Ik vertel. heb nog echt iets wat met talenten te maken heeft. Want in de kinderboerderij van Center Parks heeft Geit karamel, niet kargamel, nee, karamel in de nacht van maandag op dinsdag gezinsuitbreiding gekregen. Ze beviel namelijk van vier geitjes. Drie bokjes en een sik. Voorlopig ligt het gezin veel binnen, nog lekker in het warme stro... en wordt het vertroeteld door verzorger Daan Lefferts. Woensdag mocht het Gut voor het eerst naar buiten en konden ze ravotten. Het lammeren betekent dus dat de lente is aangebroken. Ja. Al zal ik dat gezien de temperatuur en de sneeuwbuien niet zeggen, hè? Nee, dat is inderdaad wel... Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar als ik naar buiten kijk, ziet het er heerlijk uit, maar... Ja, dus nu kunnen de geitjes wel naar buiten. Inderdaad. Ja, vast ja, wel. Ja. Ja. Ja, en uh, dat, dat is nog maar één geit natuurlijk. Het is, niet, het is niet een hele boerderij wat ze daar hebben. Nee, je bent in de war met als er één schaap over de dam is. Dit zijn geitjes, uh, Jelle. Nee, nee, nee, daar wilde ik niet naartoe. Oh, je wilde. Maar goed, je wilde uh, naar de wensboom. We willen naar de wensboom, want okay. in de digitale wensboom van Pluspunt kun je je wens kenbaar maken. Heb je nou een wens voor iemand anders of voor jezelf? Heeft u misschien een goed idee? Wil je een talent inzetten aan, om aan een wens in vervulling te laten komen? Uh, de wens moet passen bij het werk dat Welzijnsorganisatie Pluspunt in Zandvoort doet. En het aanmelden van je wens kan nog tot eind deze maand, tot 30 april. Uh, wensen kan je indienen via de wensboom at pluspuntzandvoort.nl. Of telefonisch via het standaard telefoonnummer 023 574 0330. Heb jij nog een wens, uh, Lucie? Ja, maar... Als je, ze als je ze uitspreekt, komen ze niet uit. Ja, ja, ja. ja dat is een hele goeie. En we blijven... ik, ik wens eigenlijk wel... Ja, nee, ik wens mooi weer. Die ja. komt wel uit. Ja, zeker. Ja, dat, dat, uit. dat horen we zo meteen over ja. een paar minuten. Uh, dan nog, we blijven even bij pluspunt. Of tenminste, we gaan naar het jongerenwerk. Want zij zetten zich zeer actief in voor de jeugd natuurlijk. Zeker nu in coronatijd zijn er veel jongeren die het lastig vinden om met de situatie om te gaan... Zowel voor de jongens als voor de meiden en alles daartussenin worden aparte bijeenkomsten georganiseerd. Vanaf deze week worden ze uh, in de middag speciaal voor uh, activiteiten voor de meiden aangeboden. En elke woensdagmiddag van 4 tot 6 is het girl, girl's, time. girl's time. Girl's okay. time. Lekker chillen met de meiden, zeggen ze, zo zeggen ze zelf. Uh, op hetzelfde tijdstip kunnen de jongens lekker voetballen uh, met Nicolai. Nico Ratsa. Nico Rats. Ratsa, ja, die voetballersnamen. Die, uh, dat is een speler van Ajax. En die leert de coolste voetbaltricks. Dus wil je daar nou aan meedoen... dan kun je je melden bij, uh, bij het jongerenwerk. Elke woensdagmiddag. Ja. ja, ja, ja. Nou, hartstikke leuk natuurlijk voor de boys en girls. Uh, ja, inderdaad. Dat, uh, dat wilde ik zeggen. Uh, we gaan weer even naar muziek. En uh, wat hebben we klaarstaan, Lucie? Ja, gelukkig uh, ben ik niet de enige... En van wie? Van DigiDex. Dat klopt helemaal. Gelukkig ben ik niet de enige. DigiDex, Zettervems antwoord. Ze vragen: Hé hey Koen, hoe is het? Volgens mij gaat het goed.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 wie niet begrijp, misschien ben ik wel net als jij. Soms ben ik even kwijt. Oh. Gelukkig ben ik niet de enige. Gelukkig ben ik niet de enige overal gezocht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 Gelukkig ben ik niet de enige die het niet begrijpt. Misschien ben ik al net als jij. Soms ben ik even kwijt. Oh. Gelukkig ben ik niet de enige.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 Can decide our fate And look for the good in everyone And celebrate all our mistakes If there's a silver lining. Silver lining You still have to find it Find it Find it Look for the good in everything mm -hmm. Look for the people Who will set your soul free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 possible until it's done. Look for the good, look for the good, look for the good in everyone. Heroes in your neighborhood. Look for the good. Look for the good. Life sure would be sweeter if everybody would look for the good. Good in everyone. Ja, dat was Jason Mraz met het nummer Look for the Good. En dat is natuurlijk altijd belangrijk om voor het goede te kijken. Of ja, hoe je dat letterlijk vertaalt dan ook. Uh, we gaan nog even naar een nieuwsflits, oftewel wat nieuws uit Zandvoort en dit keer ook vooral uit de regio. Allereerst, de gemeenteraad in Haarlem heeft geen geld over voor hulp aan uh, LHBTI'ers. Uh, dat schreef Anna Nieuws gisteren. Een overweldigende meerderheid in de gemeenteraad van Haarlem... heeft tegen een plan van de VVD-fractie gestemd... om 60.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van de LHBTI-gemeenschap. De gehele coalitie en de ChristenUnie stemden tegen. Haarlem noemde zichzelf met trots een regenboogstad, zo voert daar ook... Zo voert zij daar ook campagne voor. In de stad is een regenboogloket waar uh, uh, LBTI'ers laagdrempelig terecht kunnen. Een van de doelen is een, uh, een veilige route te bieden aan jongeren richting de zorg. Uh, het regenboogloket heeft bij de gemeente aangegeven... ...wegens omstandigheden van de coronacrisis... ...maar ook de toenemende vraag om een bijdrage van 60.000 euro voor 2021... Uh, dit is dus door de gemeente afgewezen. En dan een tweede bericht. Ja. Er is een nieuwe locatie voor Health Center Zandvoort. Uh, Oefentherapie Zandvoort verhuist na drie jaar vanuit de passage naar een nieuwe vestiging. Het voormalige VVV-kantoor aan de Bakkerstraat, nummer 82B. Naast de nieuwe luxueuze locatie wordt ook een bijpassende naam geïntroduceerd. En wel Health Center Zandvoort. Nou, lekker modern. De praktijk is zeven dagen per week geopend... en ademt in welkom en rustgevende sfeer. Er is altijd wel iemand van het vierkoppige team aanwezig. Gezamenlijk bieden zij een exclusief totaalconcept aan... dat u welzijn kan bevorderen op het, op het gebied van body, mind en soul. Eigenaresse Danielle Westra-Esser... werkt al twintig jaar als oefentherapeut Mensendiek... bedrijfsoefentherapeut bekkentherapeut, slaapoefentherapeut, sportmasseur en trainer... en Zo. wil de mentale en fysieke gezondheid van de mensen om haar heen zoveel mogelijk verbeteren. Nou, dat klinkt toch allemaal heel positief. Zeker, inderdaad. En dan ook nog even positief nieuws. Drie Haarlemse instellingen uh, zijn namelijk uitgekozen om hun deuren te openen als testevenement. Cultuurliefhebbers kunnen weer uh, uit, zoals ze dat zeggen... Uh, de zaallichten kunnen weer aan en artiesten weer op het podium. Namelijk het Tijlersmuseum, de Philharmonie en Patronaat in Haarlem zijn in, in april weer een paar dagen uh, geopend. Deze instellingen maken deel uit van de pilot evenementen die door heel het land gaan plaatsvinden eind deze maand. Waar bezoekers uh, heen mogen als ze met een testbewijs aantonen dat ze niet besmet, besmet zijn met het coronavirus. De overheid heeft deze testevenementen dinsdag aangekondigd... met als doel de samenleving tijdens de coronapandemie weer een beetje te heropenen. Voetbalwedstrijden mogen ook weer met publiek. Uh, en bijvoorbeeld de Keukenhof, zoals we vorige uur al melden... gaat komend weekend ook weer deels open. Deze experimenten worden uitgebreid geëvalueerd en dan gekeken of het misschien... Uh, ja, kijken wat eruit komt en uh, kijken of alles weer veilig open kan. Uh, meer informatie uh, kun je vinden op de website van deze drie betreffende instellingen. Dus ja, uh, binnenkort weer dicht bij huis in Haarlem uh, kun je dus uh, genieten van de cultuur. En zo gaat uh, Nederland een stukje bij het beetje weer een beetje open en wordt het weer gezellig. Het wordt inderdaad weer gezellig. Weet je waar het ook altijd gezellig mee wordt? Nou... Als we het weer gaan voorlezen. Hier komt het, het weer. Ja, nou... Weer of geen weer. Zomer of je winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er zijn vandaag flinke perioden met zon. Er trekken ook stapelwolken over de regio. Maar het blijft overal droog. Het wordt maximaal 8 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden. En vooral in de nacht kan lokaal wat lichte regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 4 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar zo nu en dan schijnt er ook een waterzonnetje. De temperatuur is wat hoger en stijgt naar 10 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en valt af en toe regen. De temperatuur ligt rond 9 graden en er waait een matige noordoostwind. Zondag waait er een stevige noordenwind en valt geruime tijd regen. Het wordt ook niet warmer dan 7 graden. Volgende week kruipt het weer langzaam uit het dal... Maandag is nog kans op het regen en is het een graad of 7. Maar vanaf dinsdag blijft het droog. Eind volgende week liggen de maxima rond 12 graden. Nog wel steeds een beetje te koud voor de tijd van het jaar. Tot zover het weer van Rico Schreuder. Helemaal goed, dankjewel Lucy. Geschoven, wat heb ik misgedaan? Ik ben nu rood net als Borsato. Blauwe dag, Suzanne en Freek. Ik voelde mij wat minder waardig, de manier waarop je keek. Een nieuw hoofdstuk in mijn leven, zwarte letters op papier. Tranen vloeien wanneer ik schrijf. Ik wilde jou nog stiekem hier. Ik ben te rozenkleurig, voor je hart. Sta onderaan aan je balkon. Ik echt mijn best, maar toch je wilde niet. Je straks maar het als de zon. Met de roze kleuren voor je hart. Ik gooi de vijf, nu bijna zes. Mijn gevoelens gaan nu door elkaar. Als de kleuren op een kleurenpalet. Ik denk terug aan de tijd. Dat wij nog samen waren, in het park lagen te kaarten. Schoppen vijf en harte zes. Ik denk nu terug aan toet dat jij je eigen keuze maakte. Onze band achter ons laten, je vond het allemaal wel goed. Ik ben nu rood net als Borsato. Blauwe dag Suzanne en Freek. Ik voelde mij wat minder waardig, de manier waarop je keek. Een nieuw hoofdstuk in mijn leven, zwarte letters op papier, tranen vloeien wanneer ik schrijf. Ik wilde jou nog stiekem hier. Ik ben te roze kleurig voor je hart, sta onderaan aan je balkon. Ik deed echt mijn best, maar toch je wilde niet. Je straalt zo geel als de zon. Ik Ben te roze kleurig voor je hart, ik gooi de vijf nu bijna zes. Mijn gevoelens gaan nu door elkaar. En ik wil op de wolken terug, ik wil niet langs een vuurvolkaar Ik vlieg wel heen, maar niet terug Misschien kruisen onze paden, of misschien ontmoet toch weer niet Ik hoop dat je stiekem langs loopt, en dat jij me dan weer ziet Ik ben te kleurig voor je hart, sta onderaan bij je balkon Ik deed echt mijn best, maar toch je wilde niet, je staat straat zo'n gilderdas Ja, je hoort het nummer Kleurenpalet op ZFM Zandvoort. Uh, leuk nummer hè, Lucie? Ja, zeker. Je Heb je weer goed ja, uitgekozen, dat, ja, jammer. We vinden vandaag allemaal de muziek natuurlijk geweldig. Anders mag je niet luisteren. Nee, grapje. Uh, <laughs> uh, even kijken. Uh, we hebben nog een NA nieuwsitem. En dat gaat over een radiostation uh, in Noord-Holland. Want daar is een nieuwe van. Een uh, prima manier om de toch bedekte wereld van de GGZ... op een leuke manier onder de aandacht te brengen. Uh, Al dus uh, Rokus Lopik, een van de initiatiefnemers van een nieuw radiostation in Bennebroek. Op de afdeling Westerpoort bij de GGZ uh, zijn ze daar afgelopen week namelijk begonnen met een radiozender. En NA Nieuws maakte daar een uh, kort item over en ging bij hun langs op de, uh, bij de groep Nieuwe Radiostudio in die GGZ-instelling. En daar gaan we even naar luisteren. Noord-Holland heeft er een gloednieuwe radiozender bij, Radio Westerpoort. Ik draaide net uh, Lowdown van Boskerks, nou, daar word je heel blij van, dat nummer. <laughs> er is veel ruimte voor muziek, maar vooral voor de mooie verhalen uit de geestelijke gezondheidszorg. En die verhalen zijn dicht in de buurt, want de studio zit in GGZ-instelling Westerpoort. Nou, het is voor veel mensen de ver van hun bedshow. En, en uh, het hebben van een psychiatrische uh, diagnose is vaak toch reden om mensen te stigmatiseren. En, uh, en dat is wat we met, uh, met dit radiostation ook hopen. Iets van dat stigma wegnemen en, en de buitenwereld laten zien wat voor paradijsvogels hier eigenlijk rondlopen. Want dat zijn het, stuk voor stuk. Boven R. van Erven Dorens komt de studio zo officieel openen. Rokus oefent alvast even met medewerker Jeffrey, die de bewoners hier begeleidt. Ik vind het altijd mooi om de verhalen te horen. En ja, weet je, de, de zorg te bieden, enigszins. En mensen, met herstelgericht te werken met mensen. Dat is ook dat is het prachtige wat ik ervan vind. Een tweede effect is. Dat we we gaan dat natuurlijk op de meest creatieve, leuke manieren doen, en dat dat aanleiding zal zijn voor mensen die opgeleid worden om in de Ggz te werken, dat ze hier gaan solliciteren, hè, dat het een hippe plek wordt om om, om te werken. Kunnen we beginnen. Ready? En zo gaat Radio Westerpoort officieel van start. De eerste echte uitzendingen staan vanaf 15 april online. Nou, wat hartstikke leuk, uh, Lucy. Ja, zeker Vind je niet? hartstikke leuk. Ga je dat, ook luisteren? Ja, nou, het, het is echt uh, uh, ook voor de, uh, de, de mensen met een beperking en geestelijke zorg... is het natuurlijk onwijs leuk om een eigen radiozender uh, te... Ja, inderdaad. En ook weer uh, mensen uit de omgeving die daar uh, ervaring mee hebben... die daarna kunnen luisteren. En het lijkt mij ook wel interessant als ze die gesprekken dan opnemen... of zo, dat je het in een podcast zou kunnen luisteren... Dan, uh, kan je dat op elk moment uh, dat je wil uh, ernaar ja, luisteren, in ieder ja. geval. Uh, maar wij zijn natuurlijk nog steeds op ZFM Zandvoort, 106.9 FM. Altijd en overal via www.zfmzandvoort.nl uh, En we gaan ook weer even naar muziek. En zometeen hebben we weer een, uh, ja, in ieder geval bijzonder of origineel recept van de dag. Dus dat zometeen, maar eerst muziek. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort. En jij, be jij beleeft het. kom op, kom op, kom op, beleef Dit is het ritme van Zandvoort.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 Nothing But Thieves met het nummer Impossible. En natuurlijk wel even de orkestrale versie, want die is wel het mooist natuurlijk. Uh, dat was deze, Nothing But Thieves. Uh, en dan gaan we even over naar uh, ja, het, Lucie's favoriete rubriek van de uitzending. Het recept van wat de dag. dag. En wat het, heb je vandaag meegenomen? Nou, ik heb gewoon lekker iets gewoon oud-Hollands. Nou, bij ben benieuwd. het is nog steeds fris buiten en ik denk, weet je wat we doen? We doen gewoon boerenkool. Op zijn auto onlangs. Maar hoe maak je dat eigenlijk? Nou, dat ga ik je vertellen. Het is uh, voor zes personen. Dus uh, die twee gasten mogen er gewoon bij. Want het mag. mag het binnenkort, binnenkort? Binnenkort. Oh, dus dit, nou. uh, deze moet nog even goed opgeschreven. Ja. Oké. Okay. Uh, wat heb je nodig? 500 gram boerenkool. 500 gram mager spek. 500 gram vetspek. En twee rookworsten. Uh, je hebt melk nodig. Sambal 1 thee een 1 theelepeltje sambal, uien, 4 stuks, ketchup... een eetlepel en 2 kilogram aardappelen. Dan ga je aan de, aan de voorbereiding, uh, Jelmer. Uh, magerspek in stukjes snijden. Vetspek in plakjes snijden. En uien grof snijden. Kan je okay. dat onthouden, denk ja, je? Ja, ja, die heb okay. ik. Nou, wat gaan we dan doen? Uh, vetspek en magerspek in de pan... Zachtjes op het vuur na een kwartier de vier uien erbij doen. Dit langzaam een uur laten sudderen. Dan de ketchup en de sambal erbij. Gesmolten vet opvangen en bewaren, niet wegdoen. Vette spekjes eruit vissen en bewaren. De aardappels koken met de boerenkool erop en de rookworst. Vetspek aanbakken, kaantjes van maken en deze bewaren. En als de aardappelen en de kool gaar zijn... Deze afgieten en daarna deze mixen met melk. Juur van spek, kaantjes en het melans van spek en uien. Je, je moet de rookworst dus meebakken? Uh, nee, meekoken. Koken, koken okay. Ik ga het je zo meteen nog een keer uitleggen. Van spek en uien, sambal en ketchup geen zout gebruiken. Even laten doorstomen en de rookworst eruit halen. En eet smakelijk. Kijk, je, doet, je kookt de aardappels, de boerenkool... Plus de worst. Oké, okay, ja. dus die doe je ademhalen. erbij. Ja. Uh, Allemaal in één pan. Uh, nee, ja, de rook was boven, bovenop. Ja. Maar weet je het nou straks niet zeker? Ja. Dan ga je gewoon even naar Smulweb. Ja, naar Smulweb en dan een, het Oud-Hollandse. Oud-Hollandse boerenkool. Boerenkool, gewoon Oud-Hollands. Ga jij, ga jij maken vanavond? Ik denk het wel, hè? Ja. Ja, nou, ik uh, ja. ben benieuwd naar het resultaat Want in ieder geval. Ja, dat is, dit is uh, lekker, denk ik. Dit, is, uh, dit uh, klinkt lekker in ieder geval. En jij gaat uh, je moeder uh, vragen of ze het maken wil. Ja, nou of ja, of, misschien, of ga je ik, je moeder verrassen. Of ik bewaar het misschien nog voor een keertje. Dat, ja, dat, uh, je kan het bewaren, stond er ook inderdaad. Levens. Ja, Inderdaad, ja, ja. Ja, ja, ja. Via Smulweb dus uh, inderdaad. Uh, we gaan weer even naar muziek. Hier is 21 uh, Pilots met uh, Stressed Out. Nou, ik krijg ook wel stress van die boerenkool, maar goed. <laughs> ik no had. Ik wou dat ik betere had en some better words. Ik wou dat ik some chords in een order that is Ik wou dat ik niet to rhyme every time I Ik was told dat als ik ouder all my fears would shrink. Maar nu ben insecure en I care what you think.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 See the pretty We worden natuurlijk dip. met Sweet Goodbyes. Dat, uh, we zijn alweer aan het eind, einde gekomen van ZFM Lunchroom Lucy. Wat vind ja. je ervan? Nou, ik vond het super gezellig. Ja, ja, ja. En, uh... We zijn denk ik weer uh, in dit, deze samenstelling op de donderdag misschien weer ergens richting juni zijn we er weer. Terug natuurlijk. Uh, verder kan je natuurlijk op ZFM altijd luisteren op de donderdagavond van 7 tot 10 naar live muziek in Alternative FM. Uh, Verschillende gasten ook vanavond weer in de show van de Jaap Koper. Wil je nou het laatste nieuws volgen? Dat kan via zfmzandvoort.nl of via de Facebookpagina. En daar lees je bijvoorbeeld ook dat leerlingen van het Hanni Schaft uh, College in Zandvoort. Uh, de kinderpersconferentie hebben gewonnen. Nou, dat en meer allemaal daar. De basisschool. De basisschool, inderdaad. Van ja. Hanni Schaft. Uh, Florien en Merel hebben... Uh wisten de jury te overtuigen met uh, treffende persberichten. Dus nou is ja, dat is, uh, dat is uh, leuk inderdaad om daar te lezen. Luzie, dank je wel. Jij ook, dank je wel dat je er was. Het was weer gezellig. Ja, we sluiten af met de nummer van uh, Toto. En uh, ja, die uh, band ken je wel, toch? Ja, wel, tuurlijk. Ja, ja, zeker. Stop Loving You. Tot een volgende keer bij ZFM Lunchroom. Tot dinsdag. Oh ja, dat ook, ja. ja. ja, ja.